Zie je waar nummer 3 in de vitrine is? Op die verhoging? Dat is het haarlint waar ik over vertelde. Het wordt ook wel een diadeem genoemd, of een hoofdband. Vroeger droegen dus veel Egyptenaren een stoffe haarlint. Maar de koning of koningin droeg er een van goud of zilver. Zie je de slang op de haarband? Eigenlijk is dat de voorkant. En daarin kun je ook zien dat het diadeem van een koninklijk persoon is geweest. De slang is namelijk een heilige cobra. En dat was een kenmerk van een koning of een koningin. Als je nu even verder in deze vitrine kijkt, zie je links een enorme ketting. De Egyptenaren droegen niet alleen kettingen om zich mooi te maken. In vaak heel gewoon uitziende sieraden zaten allerlei magische tekens verborgen. En de Egyptenaren geloofden in hun magische krachten. Ze geloofden dat deze hen dan tegen gevaar, ziekte of dood beschermde. We noemen zoiets een amulet. De ketting die je hier ziet is zo'n amulet. En een heel speciale ook nog... Zie je de hanger? Het heeft de vorm van een beestje en wel van een mestkever. Kijk maar eens op de iPod. Daar zie je hoe een mestkever eruit ziet. De Egyptenaren noemden deze mestkever een scarabee. Het was een heilig dier. Als je goed in het museum hebt rondgekeken, ben je er misschien al eens een keertje tegengekomen. Zal ik je eens vertellen waarom de scarabee een heilig dier was? Nou, dat is best wel een grappig verhaal. De Egyptenaren dachten namelijk dat de kevers spontaan uit mestballen ontstonden. Dus eigenlijk uit, euh, nou ja, hoe zeg ik dit netjes, gewoon uit poep. Maar wat ze toen nog niet wisten, is dat de kevers ballen rollen van de poep... en daar hun eitjes in leggen. En die eitjes die komen dan uit in de poep... en dan lijkt het alsof de mestkevers zomaar uit die poep komen. Grappig, hè? Omdat ze dachten dat de kevers zomaar uit het niets ontstonden... stond de scarabees symbool voor wederopstanding. Voor het weer tot leven komen. Voor vernieuwing. Daarom droegen de Egyptenaren de scarabeeën tijdens hun leven en als ze dood waren. Deze ketting was speciaal bedoeld voor een overledene en deze scarabee wordt een hartscarabee genoemd. Hij werd om de nek van de mummie gehangen vlak bij het hart, want ze dachten dat dat de overledene ook zou helpen om weer tot leven te komen en zo voort te leven in het dodenrijk. Het is een heel speciale hartscarabee. Hij was van Jehoty een heel succesvolle Egyptische generaal. Op de rug van de Scarabee kun je nog wat witte verf zien. Daar stonden de hieroglyfen die symbool staan voor zijn naam en titels. Deze ketting zat tussen de winsels van de mummie toen zijn graf jaren geleden in Saqqara werd ontdekt. En zie je die grote gouden armbanden? Als je als militair of ambtenaar heel veel moed had getoond of bijzondere daden had verricht voor je land, kreeg je van de koning het eregoud. Je zou dat nu kunnen vergelijken met de lintjes die belangrijke mensen van de koningin krijgen. Vaak bestond dat eregoud uit mooie sieraden. Al deze armbanden zijn door de farao aan Jehouti geschonken... als dank voor zijn grote militaire successen. Hij heeft ze allemaal meegenomen in zijn graf, dus hij zal er wel heel trots op zijn geweest. Laten we nog wat verder kijken. Ik weet dat de mummies in de volgende zaal liggen. Maar eerst moet ik je nog wat anders laten zien... Als je een stukje doorloopt, zie je linksachter in de zaal drie heel grote beelden van mensen op een stoel. Je kunt ze niet missen. Druk nu op pauze en weer op play als je bij de beelden bent.